Dat gebeurde op een terras aan het Stadhuisplein, voorafgaand aan de bekerfinale ajax Feyenoord in Amsterdam. Daar mochten geen Feyenoordfans heen. De politie probeerde de supporters te laten ophouden, maar toen dat niet lukte werd de ME ingezet. Er zijn meer dan 70 arrestaties verricht, onder andere wegens belediging, het gooien met bier en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ajax won de eerste wedstrijd van de bekerfinale in Amsterdam met 2-0 van Feijenoord. De Hongaarse centrumrechtse partij Fidesz kreeg een tweederde meerderheid in het parlement. Dat blijkt nu bijna alle stemmen zijn geteld van de tweede ronde van de verkiezingen van vandaag. Van de 386 zetels krijgt Fidesz er 262. De nu nog regerende socialisten houden maar zo'n 60 zetels over. De nieuwe extreemrechtse partij Jobbik komt met zo'n 50 zetels in het parlement. Na de eerste ronde van 11 april was al duidelijk dat Fidesz een regering zou gaan vormen. Maar met een tweederde meerderheid kan de partij eenvoudig wetten aannemen en zelfs de grondwet veranderen. Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is toch op de kandidatenlijst gezet. Op het partijcongres besloten de leden dat Ouwehand opnieuw op plaats 2 komt achter partijleider Marianne Thieme. 184 leden stemden voor Ouwehand en 140 tegen. Diemen en oude Hand hebben gezegd dat ze blij zijn dat ze samen verder kunnen. Waarom oude Hand eerst was gepasseerd blijft onduidelijk. Dat er sprake zou zijn van ruzie doen de twee af als roddel en achterklap. Er is besloten dat congressen van de Partij van de Dieren net als vandaag ook in de toekomst besloten blijven. Hoewel veel leden daar ook tegen zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten droog en klaart het op. Er is weinig wind en het koelt af naar 8 graden. Morgen is het bewolkt en vallen er in het oosten enkele regenbuien. Het wordt met 16 graden een stuk frisser dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar. Live. ZZFM. nu. Tap Zeppy! Terug bij Tep Zeppie. We zijn begonnen dit tweede uur van aflevering 669-669 met Spy Lounge. Van het label New Earth Records. Tot ons is gekomen via Oshop.nl. Een cd met diverse werkjes. Oh, dan moet ik weer gaan tellen. Even kijken. 2468. Dit was een, een nummer van Pariat cirkels Heet dit nummer. Van hetzelfde label gaan we naar de Jumaya Dunster Sacred Temples of India. Nou, dat is dus de hele andere kant op. En dat, uh, dat, dat luistert zo. Graag tot straks. So Janine en Shepard met East-West Highway van het label uh, High Octave Music waar we niks meer van horen. Uh, we gaan afsluiten met Mike Rowland, een absolute kanjer in de New Age muziekwereld, met The Land of Hope and Dreams. Nou, mijn naam is Ben Veuger en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Tab Zappie. En wat mij betreft graag tot een volgende keer. Dag.